9 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Maar dat zou in het NOS Radio 1-journaal hebben over het geldgebrek van corporaties. Daardoor wordt bezuinigd op energiebesparing. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Veel huiseigenaren voelen zich in de steek gelaten door de bank... als ze problemen hebben met het betalen van de hypotheek. Dat zegt de vereniging Eigen Huis na onderzoek van 300 klachten... die sinds begin mei zijn binnengekomen bij het meldpunt betalingsproblemen. kwart van de mensen die reageerden... noemt de raad en hulp van de bank bij betalingsproblemen slecht of zeer slecht. Huiseigenaren klagen over botte antwoorden... gedreigd met deurwaarders en gedwongen verkoop. En ook zouden banken zich onvoldoende verplaatsen... in de situatie van de klant en nauwelijks meedenken... over hoe een betalingsachterstand kan worden beperkt. De vereniging Eigen Huis wil dat de banken de communicatie met de klanten verbeteren... en gaat het met de banken bespreken. Het leger van Egypte zal niet ingrijpen... als aanhangers van de afgezette president Morsi de straat opgaan. De legerleiding zegt dat ze het recht op protest zal respecteren... zolang de demonstraties de nationale veiligheid niet bedreigen. De moslimbroederschap en zijn bondgenoten hebben opgeroepen tot een demonstratie. Correspondent Sander van Hoorn. Dat kunnen ze organiseren, de moslimbroederschap. Dat zijn ze gewend. Uh, dus ik verwacht in heel Egypte uh, veel mensen op de been... Om uh, wat zij dan noemen de dag van de verwerping uh, te markeren. Het verwerpen van uh, de staatsgreep van het leger, zoals zij dat zien. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn Amerikaanse collega Kerry opgebeld. Hij vertelde Kerry dat het afzetten van president Morsi geen militaire staatsgreep is geweest. De definitie van wat er in Egypte is gebeurd is belangrijk, omdat een militaire staatsgreep kan leiden tot economische sancties. Bijna de helft van de Vlamingen heeft vertrouwen in prins Filip... als nieuwe koning van België. Dat blijkt uit een enquête van de Belgische omroepen RTL en VTM. Bijna 25 heeft absoluut geen vertrouwen in hem. De walen zijn een stuk positiever over Filip. 66 geeft de nieuwe vorst het voordeel van de twijfel. Op 21 juli treedt koning Albert af en volgt Filip hem op. Jachthavens klagen over verwaarloosde zeil- en motorjachten... die dreigen een milieuprobleem te worden. Volgens brancheorganisatie Nederlandse Jachtbouwindustrie gaat het om een hoop boten. Wij schatten in dat ongeveer 25.000 uh, boten in deze toestand uh, verkeren. Die worden niet gebruikt, verwaarloosd? Die worden niet meer gebruikt. Een deel daarvan die, uh, wordt, ook niet meer, uh, wordt lichaam niet meer van voldaan. En uh, ja, de eigenaar is in een aantal gevallen ook niet meer te traceren of niet eens bekend. De organisatie pleit voor het oprichten van een fonds... voor het verantwoord slopen van de jacht. En het geld voor dat sloopfonds zou moeten komen... van de overheid en de industrie. Ook watersportorganisatie HISWA vindt een sloopfonds een goed idee. De Margeussee heeft drie beveiligers op Schiphol aangehouden. Die zouden tijdens hun werk reizigers hebben bestolen... van onder meer telefoontjes en tablets. Drie medewerkers uh, gingen vrij snel te werk. Uh, ze stonden bij de security lanes om daar de controle uit te voeren. En we hebben het vermoeden... Dat zijn dus onder meer geld en elektronica die normaal in die bakjes worden gelegd als je door die security filters moet wegnamen. En daarom zijn die drie mensen ook aangehouden. Na diverse aangiftes van reizigers op Schiphol begon de recherche in februari een onderzoek. En daaruit bleek dat vliegtuigpassagiers bij de controle door de beveiligers werden bestolen. Vijf Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Mexico stad geannuleerd vanwege de vulkaan Popocatépetl. Die heeft de afgelopen dag zeker 100 lichte uitbarstingen gehad waarbij stoom en as kilometers hoog de lucht in werden gespuwd. In het gebied ten oosten van Mexico stad ligt een flinke laag as op de straten en akkers. Alleen Amerikaanse vliegmaatschappijen hebben tot nu toe hun vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen vliegen nog gewoon op Mexico stad dat op ruim 60 kilometer van die vulkaan Popocatépetl ligt. Dat het weer nog eerst bewolkt. Vanmiddag zonnig, het wordt 20 tot 24 graden. In het weekende zonnig en droog, het wordt 20 tot 26 graden. Er is geen verkeersinformatie, want uh, alles rijdt weer. Dus René Pazet kan weer lekker aan de koffie. Wij hebben zo nog nieuws over de paus. Want de paus heeft geschreven de eerste encekliek van zijn hand. Andrea Vrede heeft een exemplaar in handen. Is nu aan het lezen om zo te vertellen wat erin staat. was laatst bij QuickFit voor nieuwe banden. Dat was leerzaam. Wist je dat elke millimeter minder profiel zorgt voor minder grip en remvermogen? Op een nat wegdek loopt het al gauw op tot een 75% langere remweg. Dat is veel, hoor. Ik heb meteen nieuwe banden gekocht. Goodyears years. Krijg ik nu 20% korting op. Ga ook voor veilig en koop op tijd nieuwe banden. Kijk snel op quickfit.nl. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights, het Classics in the Mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo presenteren we de 20-jarige piano-virtuoos Kit Armstrong en het Adagio van Barber op 7 juli. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten... Goedemorgen. Het is vrijdag 5 juli. Oh, so oh, this time it's Daniel Ricardo whose tires gone into tow at about 190 miles at het waren de linkerachterwielen tijdens de Formule 1-wedstrijd de laatste weken. Houden die banden het nou of ontploffen ze? En blijven ze maar ontploffen. En als ze kapot gaan, ja, dan ontploft ook het Formule 1-circus. Want dan is er dit weekend gewoon geen Grand Prix. Zo, Louis Dekker met het laatste nieuws. Maar we beginnen met twee derde van de woningcorporaties. Die stellen namelijk energiebesparende investeringen uit of zelfs af. Blijkt uit een inventarisatie van de Woonbond. Corporaties zitten krap bij kas, zonder meer door de verhuurdersheffing die hun is opgelegd. Woningcorporatie IJmere heeft een groot deel van de renovatieprojecten moeten opschorten. En de bewoners, die zijn de dupe. Zoals deze mevrouw in de Retiefstraat in Amsterdam. Ja, Dag mevrouw. Ja, oké, okay, hartstikke mooi. Ja ik, het ja, ik zie het. Ja, ik zie het de deur sluit niet. Op. Ja, die is ook een Oké, okay, al begrijpen waar we naartoe gaan. U heeft het ja. raam op een kiertje ja, staan. Ja, ik heb die raam op een kiertje, dus nu is de raam dicht. Dus als het dicht gaat, en ik heb het over de winter, hè. Ja. En ik heb het dicht, alles, en ik heb mijn verwarming aan, gaat al het warmte naar buiten. Hmm. Dus kort gezegd, het, het koud komt vandaar. Dus nu, je moet naar die raam kijken. Ja, yeah, ik zie het. Die, als je hier even staat... Want ja, even die ouderwetse schuiframen, ramen, ja, ramen, en ja. dat, dat kiert en tocht aan alle kanten. Ja, dat is ja. het. En uw keuken, hoe is het daarmee? Ook hetzelfde. Ja. Zullen we eens daar naartoe gaan? Ja, is goed. Ja. Alles, is oud Alles is oud. Kijk, dit is dicht nu, maar het is niet echt goed dicht. Er zit een tochtstrip, maar... Het helpt niet. Daar zit inmiddels ook weer ruimte tussen, tussen de Klopt. tochtstrip en de deur. Hetzelfde en bovendien geen dubbel glas. Klopt. Hierboven een roostertje... In het bovenlicht waar er waarschijnlijk ook de wind doorheen blaast klopt. als het koud is. Klopt. Hoe was dat afgelopen winter? Want het was nu winter. Het was behoorlijk koud, dus ik verwacht eind van dit jaar. Ik hoop dat ik dat hij niet te veel gaat betalen. Nee. En uw verwarmingsketen, hoe is het daarmee? U woont hier 25 jaar. Ja, klopt. Is ja dit, maar toen die... hadden ze oude, hè? Mm -hmm. Toen hebben ze, want 4, 5 jaar geleden, 6 jaar geleden, weet ik niet meer, mm. hebben ze deze geplaatst. Oké, okay, dus deze ketel hangt hier nog niet zo heel erg lang. Ja, ik zeg een 6-7 jaar. Jaren, ja. Ja, ja. Maar die oude hebben ze weggehaald. Ik weet niet of er iets op staat. Of het iets van hoog rendement is of zo. Ja, weet je, want het is ook een half stuk zitten. Ja, die, die kap hangt een beetje los, hè? Ja, we moeten het zo komen maken. Dat is ook nooit gebeurd. Nu is het punt dat de woningcorporaties in geldproblemen zitten. Waardoor ze al dit soort renovaties hebben moeten uitstellen. Mm -hmm. Uw huis is pas aan de beurt na 2017. Dus dat duurt nog wel even. Ik vind het belachelijk dat wij nu eronder moeten leiden. Want wij we hebben geen goede woning. En u betaalt hoge energierekeningen? Alles, alles. En de huur wordt gewoon verhoogd. Dus, en, dus ik ben eigenlijk gezegd, ik ben niet meer tevreden. Ik wil weg. Mm -hmm. En ja, we moeten hier blijven met al die mankementen. Ja. En ik zit met uh, een energieschuld. Ik wil je ook nog wijzen voor de voordeur. Ja, de voordeur. Die hadden we nog niet gehad. Ik ga even naar buiten. Waar moet ik op letten dan? Ja, maar de Kent u er nog, niet... nog wel weer in? wel. Kijk... Als je goed kijkt, is de deur scheef. Hij is scheef. Dus de tocht komt van hieruit. Want ze hebben dit gezet. Dit gezet, dit helpt ook niet. Oh ja, hier kun je het zien. Ja, ja. Hier zie je een keer. Ja. Ja. Ja. Dus daar, begrijp je? Mm -hmm. Daar komt al die warmte wat ik stook, ja. gaat dan weg. Dus ik weet niet wat er mij allemaal te wachten gaat staan. Met de energie? Ja, want het stoken wat ik heb gestookt van dit jaar. Voor het einde van dit jaar krijgen we toch een nieuwe rekening. En voor, over twee maanden is het weer winter. We weten niet wat voor winter we krijgen. Ga ik weer stoken en dat wordt allemaal dubbel. Mm -hmm. Ik hoop dat jullie iedereen hier... Dank. En ik weet zeker dat hetzelfde wat ik jullie hier verteld heb... Aha. Gaan ze allemaal vertellen. Tot ziens. <laughs> Dag. Dat was een reportage van Roel ook Frankrijk, ja, ja, ook Frankrijk kijkt mee. Volgens de Franse krant Le Monde bestaat er een geheim programma waarmee wordt gekeken naar wat burgers doen op het internet. Eerder was de Franse president Hollande nog woedend toen klokkenluider Edward Snowden bekend maakte dat de Amerikaanse dienst NSA ook in Europa afluistert en meekijkt. Ron Linker is in Parijs. Ron, um, en nu blijken ze dus toch te, te spioneren volgens Le Monde. Ja, Franse inlichtingendiensten die uh, houden bij wie met wie communiceert. Dus via telefoongesprekken, e-mails, sms, chatberichten. Alles wordt opgeslagen. Dus waarschijnlijk ook dat wij nu met elkaar praten, Bed. <lacht> uh, net als in de Verenigde Staten. Dat gebeurt volgens uh, Le Monde door de DGSE, zeg maar de Franse variant van de CIA die zich bezighoudt met veiligheidszaken in het buitenland. Dat is, schrijft de krant, op zich al in strijd met de wet. Maar een grote probleem is dat ook andere overheidsdiensten... naar harte lust uh, zouden kunnen putten uit ja, die enorme berg data... Hè, die hier ergens in Parijs in een supercomputer ligt opgeslagen. Van binnenlandse inlichtingendiensten tot aan de dienst... die witwaspraktijken, fraude moet voorkomen... zouden deze informatie dus uh, kunnen raadplegen, wat men hier al noemt. De Franse bique-brasseur. Oh ja, maar dat klinkt echt hetzelfde als de Amerikanen. Is het echt, echt hetzelfde? In principe wel. Men houdt net als in Amerika gegevens vast van afzender en geadresseerde, Dus plaats, tijd, duur van de communicatie. En natuurlijk ook wie eh, met elkaar spreekt. Volgens Le Monde eh, is dat interessanter dan te weten waarover mensen met elkaar praten. Dat komt dan later. Uh, uiteraard hebben de Amerikanen wel grotere computers... meer capaciteiten dan de Fransen. Maar als het gaat om onderzoeksmogelijkheden... krachtige computers, et cetera... dan zou Frankrijk wereldwijd op de vijfde plaats staan... achter Amerika, Groot-Brittannië, Israël, China. Dus een enorme hoeveelheid gegevens... die hier ergens in Parijs ligt opgeslagen, volgens Le Monde. En moet de president Hollande zich nou zorgen gaan maken... dat ze het hem niet hebben verteld? Of was hij gewoon een tikje naïef? Nou, Le Monde die suggereert uh, hypocrisie, met name bij Hollande... als het gaat om die verontwaardiging over dat, dat Amerikaanse spionagenetwerk. Uh, Hollande wist niet alleen van die Amerikaanse spionagemethode, zeggen ze. Frankrijk doet het zelf ook. Nou, Hollande heeft zelf nog niet gereageerd op de uitlatingen van Le Monde... maar er is wel gereageerd door een woordvoerder namens de premier... die zegt dat de berichten in de krant niet helemaal kloppen. Niet exact is de term die hij hanteert. Men beaamt dat verschillende inlichtingendiensten hier gesprekken of communicatie afluisteren. Maar zegt hij, dat mag ook volgens de wet... als er maar voldoende aanwijzingen zijn dat afluisteren nodig is. Er is dus altijd een argumentatie nodig... waarom men bepaalde communicatie heeft nageplozen. Nou, daar staan krant Le Monde en de regering tegenover elkaar. Er zijn al Kamervragen over gesteld. Dus dit on onderwerp komt ongetwijfeld de komende dagen nog terug. Ja, als de details niet kloppen uh, en er geen harde ontkenning uh, volgt... Dan, uh, dan zit er een kern van waarheid in. Ja, het is niet zo dat de regering meteen heeft gezegd van van dit bericht klopt helemaal niets. Men beaamt dat er wel degelijk op deze manier wordt onderzocht. Dus ja, we hebben dat ook gezien in Amerika. Uiteindelijk bleek daar eh, dat het, eh, de manier waarop de berichtgeving was, dat dat bleek te kloppen. Het is de vraag of dat in Frankrijk ook gebeurt, maar ja, die harde ontkenning hebben we hier niet gezien. Ja, nou wil ik Frankrijk niet beledigen, maar ik zou bijna zeggen als Frankrijk het kan, dan gebeurt het natuurlijk ook wel in andere landen. Ja. ja, dat zou je denken. Hè? Het was sowieso een lastige week voor Hollande, Bert. Uh, hij gaat letterlijk heen en weer. Hij was van boos op Amerika tot steun voor Amerika. Aan de ene kant riep hij op om uh, onderhandelingen met Amerika stil te leggen over een handelsakkoord. Dat trok hij later weer in. Aan de andere kant weigerde hij, dat weet je, de Boliviaanse president Evo Morales... over Frankrijk heen te laten vliegen, omdat hij mogelijk uh, die Edward Snowden bij zich zou hebben. Dus hij heeft deze week Twee gezichten laten zien. Feit is wel dat Frankrijk formeel protest heeft aangetekend tegen dit programma. Een programma dat volgens Le Monde ook in eigen land hier bestaat. Goed, en we hebben het niet over dit programma, maar over het afluisterprogramma. Ron, dankjewel. Ron Linker was dat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag komt de eerste encycliek van de nieuwe paus Franciscus. Maar voordat we het daarover gaan hebben... gaan we eerst naar onze eigen rijdende rechter. Wat hoor ik hier nou weer voor? Oh, geluiden mij nou. Met stofzuigen? Ah, even schuren. Schuren! De schilder is bezig in de wijk. Komt dat even goed uit? Dit is Peter Blijendaal. U hebt al... Ah, we zetten hem even uit. Zeg. Ik zal hem even te praten wat makkelijker. Zeg, kent u de kleurenkwestie in deze wijk? Ja, uh, uh, de uitkomst is volgens mij dat het in de huidige kleuren moet blijven. Hebt u dan als huizen geschilderd uh, dat het anthracite moet of oranje... of nee. in ieder geval niet de kleuren nee. van water, vuur en wind... te weten donkerrood, blauw, lichtblauw of zalmkleur? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk alleen nog de huidige kleuren geschilderd. En nu smeert erop wat de opdrachtgever wil wat, natuurlijk. Wat de klant wil. Wat vindt u daar nou van? Vindt u dat zonde? Als specialist bedoel ik, hè, qua schilder... Uh, nou, er zijn wel mooiere kleuren natuurlijk, als wat hier in de wijk verplicht is. Dat ligt blauw, dat bevalt niet, geloof ik, hè? Nou, blauw gaat nog wel. Rood is een heel kwetsbare kleur. Ja. Dus voor de, voor de klant zelf is dat, uh, ja, het is gewoon meer schilderen als noodzakelijk. Ja, want het verkleurt gauw. Wat doet deze, deze opdrachtgever, deze meneer? Hij ja, houdt de huidige kleuren. Ja, even ernaartoe hoor. U houdt, u, gaat, u houdt zich aan de voorgeschreven kleuren, meneer? Nou, volgeschreven, ik vind het een mooie kleur. En uh, dat wil ik trouwens ophouden. Ja. En ik kan me best voorstellen dat, uh, ja, dat er wel smoek over gedaan wordt. We waren net even hier bij de achterbuurvrouw. Zullen we even laten horen, want zij deed de deur open. Toen vroeg ik haar hetzelfde. Toen zei ze het volgende. Wij zijn rood. Ja, en uh, nou, dat vind ik wel een aardige kleur. Alleen de voordeur niet. Nee, die is crème, maar dat is origineel, hè? Nee, dat is zalm, ja. Dat is een originele kleur. Oh, zalm, dat is weer de zee, natuurlijk. Maar de overkant is, ja, lichtblauw. Ja. Water. Ik vind ik niet zo mooi. Waarom niet? Nou, ik vind het een beetje, ja, het past niet bij het huis. Dus de kleur is niet mooi. Ik vind, niet, uh, ik vind andere kleuren mooier. Dan is er ook iemand die heeft het donkerblauw gemaakt. Dat is een beetje chiquer misschien. Ja, vind ik chiquer staan. Ja, donkerblauw en een beetje meer dat gewijze. Maar dat mag ook. niet van de gemeente. Nee, dat mag niet. <laughs> nee. Lilianne Kraai. Ja. Lichtblauw vinden ze niet, de, de meeste problemen zitten aan de lichtblauwe kant. U bent ja. stiliste, u ja, snapt we, dat wel. Ik ben vast goed uh, Ja, ik snap dat. Ik snap uh, de kleur uh, blauw, dat die lastig is. In dit geval omdat het een uh, hele lichtblauwe, zeg maar ijsblauwe kleur Het heeft met Nederlanders is. te maken? Ik denk dat het echt cultuurbepalend is. Uh, de rode kant van de wijk is, wijk is uh, tevreden over de kleur. Bordeauxrood, met een beetje zandkleur. Dat kennen we, dat is uit, uit de geschiedenis al uh, zo herkenbaar. Maar lichtblauw, dat is tropisch. Dat komt uit Griekenland. Het komt uit, uh, Spanje, uit Middelland de Middellandse Zee. Spanje, ja. En uh, daar weten we eigenlijk niet zoveel raad mee. Ook niet de omgeving. Dat vinden wij koud. Dat vinden we koud. Maar ja, dat vinden ze daar juist prettig. Dat vinden ze lekker. Daar willen ze juist koel Cool worden in huis. En wij willen warmte. We willen het huis inkomen. En ja. zeggen van, nou... Oh, Vindt de schilder dat nou ook? Hebt, snapt u wat de stylisten zeggen? Want Nederlanders hebben een beetje moeite, misschien, met die lichtblauwe. Ja, toch. Maar zie de, de, de trend eigenlijk wel? Dat de mensen toch al vaak voor andere kleuren gaan kiezen tegenwoordig. Ja. En niet meer standaard groen. Of, of crème, of, uh, ja. dat, dat verandert wel, hoor. Wethouder van Tongeren zei het in onze uitzendingen... Ik, we gaan er toch wel handhaven, want het wordt anders een janboel. Dat is niet wat de architect heeft bedacht. Moeten we een beetje in het midden uitkomen? Dus ja, ik... brede kleurenpalet, donkerblauw ook goed vinden... maar geen oranje en wit. Ik denk zeker voor de blauwe kant... Uh... Daar kan je zeker heel erg leuk mee spelen. Naar de donkerblauwe kant. Een beetje de tonse tonkleur gebruiken. Dus uh, ja, niet ineens van, van licht naar heel donker. Maar een beetje spelen van lichtblauw, middenblauw, donkerblauw. En... Bert, ik ga kiezen voor de jo. kleur oranje. Maar dat betekent de kleur van de vakantie. Want dit was de laatste ochtend dat we er eventjes waren, zo live. Maar eind augustus zijn we weer terug, hè? Ja, dat is best overzichtelijk. week of acht vakantie? Ja. Ja, tot... Nou... <laughs> het, is, het is jullie gegund. Maar de, de, maar de schilder moet nog even schuren, zie ik. <laughs> ja, eerst het kwijtje afmaken, dan mag je op vakantie. Mino remmers. Uh, en tenslotte, ze staan elke dag hartstikke vroeg op. Vandaag dus in de kleuren. En uh, het verslag kunt u ook nog uh, lezen op uh, de site, want hij houdt een blog bij. Dank ook voor alle reacties die u heeft uh, gestuurd. Het was een uh, nuttige input, zal ik maar zeggen. Het is een probleem dat niet echt onderkend wordt. Dan heb ik het over bootjes in jachthavens die eigenlijk gesloopt moeten worden... maar die gewoon blijven liggen. Sloop is be beter voor het milieu, maar ja, dat kost wel geld. De jachtbouwers pleiten daarom voor een fonds. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Kortenhoef. Matthijs, uh, Liggen daar ook veel wrakken? Ze zijn er, he. schepen die verwaarloosd worden, ook hier. groot watersportgebied, Korte Hoef, Loosdrecht, Vinkerveen. Heel erg veel haven'tjes en uh, heel veel mensen met heel veel geld die prachtige schepen hebben. Die, die schepen vertroetelen, ieder weekend, oppoetsen. Maar Maarten Fokke, jachthaven-eigenaar hier, ook mensen die er niet meer naar omkijken. We lopen de steiger op. Ja, we lopen even de steiger op en dan kunnen we zien dat tussen de prachtige schepen ook... Verwaarloosde ah, schepen. Hier, dek alweer helemaal ja. groen, uitge, groen uitgeslagen. Groen uitgeslagen, geen tijd, geen geld. Houten boot, mooi schip. Ja, mooi geweest. Geweest en kost heel veel geld om dat weer op te knappen. Oh, die daarachter ziet er ook niet zo uh, geweldig Stalen uit. Hè? schip, daar zijn aan begonnen om die op te knappen. maar. Zie je één dat... plekje oranje meni. Ja, ja en dat is alles. Daar zijn ze begonnen. Daar zijn ze begonnen, wordt niet afgemaakt. En ik denk in dit geval ook weer uh, de, de, de, het, het, het tijdgebrek en, en vooral het financiële... Mensen kunnen het niet meer opbrengen. Je ziet het hier gebeuren in uw haven. Eigenaren die opeens niet meer omkijken naar die schepen. En dat is dan opeens een probleem voor u? Dat is voor ons een probleem. Dat zijn op dit moment zijn het vijf, zes schepen waarvan je de klanten een warm hart toedraagt... en hoopt dat ze toch weer gaan varen. Maar eigenlijk van tevoren al weet dat dat er niet van gaat komen. Ja, is het een uh, zoveel stuk crisisverschijnsel of is het van alle tijden... dat mensen opeens de liefde op is uh, met het bootje en dat, uh, dat er niet meer naar omgekeken wordt? Dit is mijn vierde crisis die ik meemaak. Maar In het, uh, de, de eerste crisis die we hadden was het, zijn het, ging het op kleinere schepen en andere bedragen... Hier hebben de mensen zich toch wel wat dieper in de schulden gestopt. Uh, boten zijn groter. Het uh, repareren is aanzienlijk duurder geworden. Herstel daarvan. Ja, want dit autoschip. schip. <lacht> wat kun je er eigenlijk nog mee? Nou ja, ook Dat kost echt heel veel geld. Ja. Heel veel geld. En wat zeggen ze dan tegen u? Want u, u belt, ze zegt van ja, ze moeten ook lichtgeld betalen. Ja. En ze ja. liggen hier maar, die schepen, ook al op een prominente plek aan de Stijger. Ja, wat kan... kunt u? Nou, wat ik doe is uh, in ieder geval proberen betalingsregelingen te treffen. Enerzijds. Anderzijds ze uh, te helpen met, met, uh, met het schip uh, zodanig in de staat te brengen dat je misschien toch nog een verkoop kan, kan vinden. Ja. Er is echt een probleem erbij gekregen. Absoluut, ja. absoluut. En ik weet niet hoe dat opgelost gaat worden. Uh, wat ze in Amsterdam hebben gedaan, is Waternet, die heeft gewoon van de 18.000 schepen die daar liggen, de 6.000, zijn ze nu aan het opruimen, dat is rigoureus. Opruimen, dat is slopen. Slopen is weg. Ja, mag je dat ja. doen? Stel dat het echt helemaal uh, fout gaat met dit schip, mag je het dan naar de sloop brengen? Nee, we hebben algemene voorwaarden, ja. die zijn die gelijk... Ja, op die het is man. niet uw schip. Het is niet mijn schip. Maar je zit er uh, wel mee. Ja, en we voorzien niet in dat ik zomaar aan dat schip mag komen. Hmm. Eigenlijk gelukkig niet, maar toch, de klant kan je niet dwingen om er iets aan te doen of hem af te voeren. Hmm. Losgooien is ook nogal wat, hmm. dat doe je ook niet. Zonder om zo'n schip te zien verpieteren en ook zonder als je bedenkt wat voor een prachtig vaarweekend het gaat worden. Absoluut. Dat er dan niet gevaren wordt, hè? Nee, dat is, dat is ja. En het, het, het, het, mensen die voorbij varen, die dat zien, die raken ontmoedigd natuurlijk om te watersporten. Die hebben net dat kleine stapje wat ze nodig hebben om te gaan watersporten wordt ze ontnomen, doordat ze denken van... oh jeetje, dat gaat mij ook gebeuren. Hmm. Dus ik stap er niet in. Hmm. zonder zonde van, uh, van de mooie gelegenheid die ze ja. zouden hebben. Ook dit weekend, hè? mooie ja, vaardag wordt het. En dan laten ze dat schip verpieteren. Ach, wat is het jammer om te zien. En als u daar dan geen genoeg van kunt krijgen... we hebben foto's en we hebben ook een filmpje... over die bootjes die gesloopt moeten worden... en die aan het verpieteren zijn. Eigenlijk die drijvende wrakken op het water. via onze site nos.nl. Spanning stijgt in de Formule 1. Zo dadelijk gaan de Formule 1-wagens in de Nürburgring in Duitsland het circuit op. En dat is voor het eerst sinds het bandendrama afgelopen zondag in Silverstone in Engeland. Vier banden maar liefst, die klapten daar op volle snelheid. Het was al een keer het linkerachterwiel. Louis Dekker is in Duitsland op de Nürburgring. Uh, Louis, wat gebeurt er als er vandaag ook maar één band ontploft? Dan is het meteen afgelopen hier. Want de coureurs hebben gedreigd gisteravond, en vanochtend is dat ook het verhaal... als er één band ploft, en dat kan al over een half uur gebeuren... want dan gaan ze voor het eerst de baan op, als er één band ploft... dan zeggen ze meteen, onze levens staan op het spel. Dit gaan we niet meer doen, we gaan naar huis. En die bandenfabrikant, Pirelli, heeft hij iets veranderd aan het, aan, het concept, aan het bandenconcept? Ja, er zijn andere banden. Er is simpel gezegd staal vervangen door Kevlar. Dat moet dan de redding zijn, maar... Het enige probleem is, Pirelli is de enige bandenfabrikant. Uh, je kunt wel iets veranderen, maar er is geen tijd geweest om het te testen. Dus die banden zijn anders dan afgelopen weekend in Silverstone, maar ze zijn alleen maar in theorie, in een soort simulatiesetting gecheckt. En zo gaan we merken of theorie ook praktijk is. En dat is natuurlijk een beetje, als je de beelden van afgelopen zondag nog voor de geest haalt, waar het echt op uh, 280 km per uur misging. Met dat soort snelheden, ja, het is wel een beetje akelig, hoor. Ja, nou ja, het is een wonder eigenlijk dat er uh, geen ongelukken echt gebeurd zijn. Behalve met die auto's uh, dan. Op het rechte eind ja. geloof ik dat het is gebeurd. Maar ja, uh, Duitsland, dat circuit, zit zitten natuurlijk ook anders in elkaar. Met wat scherpere bochten. Ja, maar het is een iets minder heftig circuit dan Silverstone. En toch zit de angst er hierin, omdat... De Formule 1 het niet kan hebben dat, dat ja, die risico's gewoon uit de hand lopen. En het vervelende is gewoon normaal gesproken zitten tussen een Grand Prix anderhalf à twee weken. Nu hebben we het probleem afgelopen zondag Silverstone, deze zondag Nürburgring. Nou je merkt al, zondag gaat alles dan reizen. Gisteren is hij hier aangekomen, vanochtend moet het de baan op. En ja, dan zullen we het weten. En normaal gesproken willen coureurs nog wel rustig aandoen in zo'n vrije training. Want dat speelt hier vandaag. Het is een vrije training. Die gaat eigenlijk helemaal nergens om. Maar uiteraard gaat iedereen vandaag de limiet opzoeken, want je wil meteen weten of het verantwoord is of niet. Dus ja. het, wordt, uh, het wordt wel degelijk spannend vandaag, hoewel het niet erom gaat wie de eerste, tweede of is. Nee, dat begrijp je. Het gaat er vooral om of die banden het houden. Het is dus een spannende dag vandaag. Maar is er, uh, is er überhaupt een begin van een verklaring... waarom nou ook uitgerekt die linkerachterwielen zijn ontploft? Ja, het is een, een beetje een hoor, van Pirelli. En uh, dat is ook niet zo gek. Ze zijn de enige bandenleverancier, dus... Uh, ze kunnen ook de rijen gesloten houden. Ze zeggen, het is, en dat is een beetje een flauwe verklaring, een combinatie van factoren geweest. Ja. Het heeft te maken met de curbstones. Dat zijn die rood-witte uh, punten in de bochten. Die, die, dat ja. zijn een soort stoepjes, daar kun je overheen stuiteren. Als je daar overheen stuitert, krijg je trillingen. Als je dan ook dat nog doet met banden met wat minder uh, bandenspanning dan normaal, dan hebben die banden ook nog meer te lijden. En zo heeft alles met elkaar te maken. Maar er is niet gezegd, dit en dit is de ultieme reden. Nee, een combinatie van factoren. En daar ja, worden coureurs, daar wordt iedereen hier iedereen, toch wel een beetje onrustig. Dat van. kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja, waarom ga je dan de baan op vandaag? Ik bedoel, is het verantwoord om de baan op te gaan als Formule 1 uh, coureur Of stel je je leven in de waagschaal? Ja, ik heb het gisteren bijna allemaal gevraagd. Het mooiste antwoord kwam toch van de Nederlandse coureur Guido van der Garde. Die gaf het veelzeggende antwoord, wij zijn gewoon een beetje gek. En uh, coureurs, coureurs, die hebben tunnelvisie, die willen maar één ding, snelle rondjes rijden. En dat willen ze graag verantwoord doen. Maar als je aan ze vraagt, van, uh, wat is het nu niet te link, zou je nou niet gewoon uh, even in, in de vrachtwagen blijven zitten? Dan kijken ze je aan alsof je helemaal gek bent. Dus de spanning zit erin en toch, die coureurs willen de baan op. En het, het is een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Om tien uur gaan ze vol overtuiging de baan op... en om kwart over tien kan het in één klap afgelopen zijn. Nou, dan horen we jou uh, zo met dat nieuws van hoe het überhaupt is afgelopen. Louis Dekker is er dus bij. Ik heb nog één bericht voor u op wat erin staat. Daar moeten we nog even wachten. Maar als het goed is, heeft Andrea Vrede in Rome al wel een exemplaar... van die eerste encycliek van Paus Franciscus in handen. Zo is het toch, Andrea? Ja, dat klopt. Ik heb hem in mijn hand inderdaad een, een keurig boekje gedrukt in acht talen, waaronder Latijn, maar dat kan ook iedereen lezen. Toch? Maar goed, in ieder geval ook gelukkig Italiaans, Engels, Frans, Duits, gaat ze maar door. Ik heb hem in mijn handen, het is heel keurig netjes gedrukt, 82 pagina's, en ik mag er niks over zeggen. Waarom nog niet? Dan moet ik natuurlijk eerst lezen, maar Ja, dat dit is een geholpen tot 12 uur. Tot 12 uur, dus na 12 uur mag je vertellen ja. wat erin staat. Je mag ook, je mag, de titel ja. mag je ook nog niet verraden? Ja, nee, dat mag wel gezegd worden. Hij heet Lumen Cidei, oftewel Licht van het Geloof. En het is uh, de eerste encycliek dus van Paus Franciscus. Nou, je zult misschien zeggen, dat heeft hij dan in recordtijd gedaan. Uh, 13 maart gekozen, nu al een encycliek. Nou, het is eigenlijk de, de laatste, de vierde encycliek van Paus Benedictus de 16 Die had hem al bijna af, maar zei Franciscus, uh, ik wil er nog wel het een en ander aan toevoegen. En dan komt hij toch betrekkelijk snel uit nog in dit jaar. En dit jaar is gedroomstabiliteit het jaar van het geloof. Vandaar ligt van het geloof een antiklief over het geloof. Goed, en over de inhoud horen we jou uh, na twaalf, uh, begrijp ik. Dat betekent nu snel naar huis en lezen. Pagina Dat ga ik inderdaad niet doen. <laughs> We horen het zo. Dankjewel, Andrea. Andrea Vrede, dus aan het lezen. Wouter is binnengekomen. Dag, Wouter. Wat een Ja, goedemorgen, Werd. Ja. Karo's, goedemorgen, Nederland. Waar ga je het over hebben? Ja, nou, huisagenaren met uh, betalingsproblemen. Je hoorde het al eerder vandaag. Ja. voelen zich in de steek gelaten door de banken. We gaan luisteren en horen waarom dat is. De Australische overheid bindt de strijd aan met kwakzalvers. En dan hebben ze het over mensen die tegen het vaccineren zijn. Gewoon dwingen ouders. En wat denk jij, is het mogelijk om een hoofd te transplanteren binnenkort? Een kort. hoofd. Een heel hoofd. Een, je, je hebt ja, ja, gewoon een ik, hoofd is er Je en dan uh, <laughs> ja, wordt er wel een beetje in leven gehouden ja, tijdens de ja, operatie. Maar... Ja, ja nee, ik sta toevallig ben ik gisteren bij zo'n schandpaal geweest dat ik dacht van <laughs> oh, als mijn hoofd maar blijft zitten. <laughs> nou, die nou, hoofden die. <laughs> maar, nee, nou ze ja, zijn in ja, mijn niet. Gla gewoon luisteren. Straks. Na hoofd. -ie. Echt waar? Ja, fascinerend. Goed. Direct in. Goedemorgen Nederland met Wouter Keurpershoek. Binnen is gekomen. Jan van der Putten. Ga je de verkeersinformatie ja, is doen? Radio 1. Okay. Het <laughs> nee. journaal. Ja, Want het is bijna half tien. Ja van de Putten met het NOS Journaal. Obligatiehouders van SNS dienen tegen de Nederlandse staat... een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze zijn het er niet mee eens dat bij de redding van SNS Reaal... houders van achtergestelde obligaties werden onteigend. Voor het verlies van hun belegging kregen ze niets vergoed. Volgens de stichting Obligatiehouders SNS... is die onteigening in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.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 Woningcorporaties stellen energiebesparende investeringen uit of blazen ze af. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Twee derde van de woningcorporaties houdt de hand op de knip. Ze zitten krap, onder meer door de verhuurdersheffing die het kabinet heeft opgelegd.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Huiseigenaren met betalingsproblemen voelen zich in de steek gelaten door de banken. De Australische overheid bindt de strijd aan met kwakzalvers. Is het mogelijk om een hoofd te transplanteren? En het ochtendtumeur van Neil gun Het is half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Marielle Beers is vanmorgen in Amsterdam. In Veilinghuis Christies waar op dit moment hele andere hamers klinken dan normaal van de Veilingmeester. U kunt mij volgen op Twitter, at W.Kurpershoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland, Veel huiseigenaren die hun hypotheek niet kunnen betalen... voelen zich in de steek gelaten door hun bank. Dat blijkt uit meldingen die de vereniging Eigen Huis heeft, heeft gekregen... op hun meldpunt voor betalingsproblemen. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dan het grote probleem als het om die banken gaat en je betaalt niet? Nou, Het probleem is dat mensen die om hulp vragen bij hun bank... die hulp niet krijgen. Ze krijgen zelfs niet eens antwoord op, op hun vraag. Of ze nou bellen, mailen of een brief schrijven... Er komt geen antwoord. En als er iets komt, dan zijn dat vaak botte antwoorden of iets waar je geen stap verder mee komt, zoals ja, dreigen met, uh, met hoge renteopslagen, uh, dus re boeterentes, met deurwaarders in of zelfs uh, gedwongen verkoop. Maar de vraag van mensen met betalingsproblemen, eerst neem ik aan, uh, kan ik een tijdje niet betalen? Ja, kan ik hulp krijgen. Ik zie, ik heb problemen, ik heb bijvoorbeeld een achterstand. Of. Daar gaat het ook vaak om. Ik zie ze aankomen en dat is helemaal uh, voorstelbaar in deze tijd met oplopende werkloosheid. En als je dan problemen voor wil zijn door met je, gesprek, uh, met je bank in gesprek te gaan, dus tijdig in gesprek, ja, als je dan voor een deur, dichte deur komt te staan, dan worden mensen radeloos en ook gewoon boos. Wat zou het ideale antwoord zijn van een bank als het gaat om de vereniging van uh, huiseigenaren Of de vereniging nou ja, van de banken hebben al gezegd dat zij mensen zullen gaan helpen, maar ze doen het niet, of in ieder geval onvoldoende. Want slechts 15% van de meldingen die we hebben gekregen, daar zijn de mensen tevreden. Ja, dat percentage moet veel hoger, want driekwart kwart is nu zeer slecht te spreken of slecht. Maar tevreden, dat ben je pas als je het te horen krijgt van je bank, je hoeft voorlopig niet te betalen. Nou, eh, je ziet ook dat mensen zeggen, ik heb een, een, een goed en eerlijk gesprek gehad... en de mogelijkheden zijn beperkt, maar ik, ik weet tenminste waar ik aan toe ben. En dat laatste, dat ontbreekt vaak, om, en dat is zeker het geval als je geen antwoord krijgt. En, ja, wat wat zo, zit daarachter? Waarom denkt u dat banken gewoon niets van zich laten horen? Dat is ook niet in het belang van de bank. Nee, dat is niet in het belang van, van de bank. Eh, banken zeggen dat ze, dat ze investeren in de afdelingen die eh, mensen helpen die in problemen komen... Voorheen hadden ze vooral geïnvesteerd in een andere afdeling, was namelijk de afdeling verkoop. En in de tijd dat het goed ging, kreeg je alle aandacht en tijd van banken. Die deden ook allemaal erg hun best om vooral te zorgen dat je de hypotheek bij hen afsloot. Nou, nu zitten we in minder goede tijden. Uh, voor, mensen, uh, voor veel mensen echt probleemtijden, uh, problemen dat, die ze hebben met het betalen van hun, uh, van hun vaak hoge hypotheeklasten. En op dat moment moet je toch als eerste terecht kunnen bij de bank. Vaak bestaat zo'n eerste uh, gesprek uit het in kaart brengen van, uh, van al je inkomsten en uitgaven. En dan, dan inderdaad kijken of er mogelijkheden zijn zoals het opschorten van, uh, van, van de hypotheekrente. Zodat je een paar maanden minder of geen hypotheekrente betaalt en dat later weer kunt inhalen. Maar dan ben je in ieder geval uh, nu uit de problemen of lopen ze niet verder op. En wat ook vaak mogelijk is, is dat mensen die nog een oud hypotheekcontract hebben van bijvoorbeeld tien jaar geleden, dat die dat oversluiten naar een nieuw hypotheekcontract met een lagere rente en daarmee verlagen ze direct de maandlasten. Ja, dat kan ook problemen voorkomen, maar je moet er wel voor in gesprek kunnen gaan. Toch vermoed ik dat banken denken, ja, we kunnen moeilijk met al die klanten uh, van die hele individuele gesprekken gaan voeren. Daar heb je schuldbemiddelaars voor, mensen die daar uh, met iemand aan tafel gaan zitten die niet kan betalen. Dan word je als bank gewoon benaderd met een voorstel. Waarom moeten de banken als eerste dat initiatief dan nemen om uitgebreid met iedereen om, het, om de tafel te gaan zitten? Ja, twee redenen. De, ten eerste heeft de bank de wettelijke zorgplicht... Zorgplicht om, uh, om klanten uh, te, te adviseren, dus met raad en daad bij te staan. En de tweede hebben ze natuurlijk ook een morele plicht. En dat is je klant niet in de steek laten op het moment dat, uh, dat het erop aankomt... dat de klant echt uh, om hulp vraagt. Ja, maar aan de andere kant, als een bank laat doorschemeren te veel... dat er altijd wel een oplossing mogelijk is... dan ben ik bang dat het niet bij 300 mensen blijft die uh, aankloppen voor hulp... maar dat het om heel veel mensen gaat... die uh, individuele gesprekken met hun bank willen. Dat laatste kan zeker het geval zijn, want er zijn dus nu uh, zijn ongeveer 80.000 mensen die geregistreerd staan met een betalingsachterstand van één of enkele maanden. Dat zijn 80.000 gesprekken met een bank dus? Ja, er zijn ook uh, veel, veel banken en veel bankmedewerkers, maar het komt erop aan dat je in goede tijden en in slechte tijden laat zien wat je waard bent. En daar, en dat laatste, daar ontbreekt het aan. En natuurlijk, niet voor iedere klant is, uh, is er een oplossing denkbaar, maar voor heel veel mensen wel. En als je er tijdig bij bent, dan zijn er veel meer mogelijkheden dan als je, uh, als je later uh, geholpen wordt. En later, daarmee bedoel ik als de hypotheekschulden inmiddels zijn opgelopen. Als je er tijdig bij bent, dan zijn er veel meer mogelijkheden die de, die de bank als professional, als professionele dienstverlener, uh, ziet, weet en kan benutten en die de, waar de klant geen weet van heeft. En juist omdat hij daar geen weet van heeft, moet hij terecht kunnen voor een adviesgesprek. Ja, en dat betekent dat er hard moet worden gewerkt bij de banken, dat het maar in ieder geval dat ze antwoord geven. Want als je mensen in het duister laat, als je niet reageert of als je mensen afscheept met antwoorden waar niemand wat aan heeft. En dat zijn dus echte antwoorden van u moet betalen, dit zijn de voorwaarden en anders krijgt u een hoedrente. Dan maak je mensen boos en radeloos. Bent u als vereniging eigen huis wel welkom bij de banken om hierover te praten, of krijgt u ook geen uh, gehoor? Wij zijn welkom. Uh, we staan natuurlijk voor uh, veel huiseigenaren. Er zijn 4,5 miljoen huiseigenaren. Veel daarvan hebben een hypotheek. We hebben 700.000 leden. dus dat is een, uh, We, zijn, we zijn, zitten daar zeker aan tafel. Uh, wij zeggen ook... we staan altijd aan de kant van de consument. Als de consument in een onmogelijke situatie uh, zit... waar de bank ook niks aan kan doen... dan is dat zo. Dan, uh, dan is er ook geen, uh, geen alternatief mogelijk. Behalve bijvoorbeeld het verkopen van het huis. Maar alles wat daarvoor zit... en dat is een hele goede... Grote groep. Die moeten zo goed mogelijk worden geholpen. En daar zullen we op blijven hameren. Dus we gaan hierover met de 27 hypotheekverstrekkers. die we nu in kaart uh, of in beeld hebben. gaan we daar uh, mee aan tafel. Die gaan we daarop aanspreken. En voor de een betekent het uh, dat ze snel moeten reageren. En voor de ander betekent dat ze inhoudelijk antwoord moeten geven. Maar voor allemaal betekent het dat we het een en ander moeten veranderen. Banken en huiseigenaren. Ze moeten elkaar gaan helpen in deze moeilijke tijden. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis. Dank u wel. met van Sarah Bareilles. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Een Italiaanse arts zegt dat binnen een aantal jaren... het mogelijk moet zijn om een hoofd te transplanteren. Een hoofd, ja, inclusief hersenen, ogen en schedel. Is dat echt zo? Transplantatiearts Teun van Gelder heeft het antwoord. Nee, ik denk niet dat een hoofdtransplantatie mogelijk wordt. De belangrijkste reden is dat als je dat al zou proberen, dat dan de hersenen verbonden moeten worden met het ruggenmerg. En tot nu toe hebben alle proefdierexperimenten die daarmee gedaan zijn laten zien dat je verlamd bent vanaf het niveau van je nek. Dus je kunt je armen en benen niet gebruiken. Uh, en uh, ik zie niet dat dat op uh, korte termijn opgelost wordt. Dus daarmee is hoofdtransplantatie geen mogelijkheid. Ik denk dat als mensen donor uh, zouden willen zijn om een nier of een hart of een lever af te staan... dat het feit dat er een mogelijkheid is van een hoofdtransplantatie mensen misschien zelfs afschrikt. En dat ze zullen zeggen, van, nou, ik word liever geen donor, want dat wil ik absoluut niet. Dus uh, alleen al daarom zou ik zeggen... hier moeten we ontzettend terughoudend mee zijn... en uh, dat absoluut niet doen. En gelukkig, dat gaat ook niet gebeuren. De komende 20 jaar zie ik dat niet uh, uh, komen in Nederland. Als je haar maar goed zit. Heeft u een vraag bij het Niels? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Marielle Beers. In het Veilinghuis Christies... waar het normaal gesproken... ...in deze tijd van het jaar heel erg rustig is. Wordt nu keihard gewerkt. Job Ubens, je bent de algemeen directeur. Ik ja. zal je net zien. Het is net de hele tijd heel erg luidruchtig. Maar nu is het even stil. Maar... Nee, maar voor, voor de luisteraars we staan hier tussen uh, in de kleine veilingzaal. Er werken vijf, zes uh, mannen keihard om hier een uh, nieuwe veilingzaal neer te zetten... ...voor het begin van het nieuwe seizoen in september. Want er is echt werkelijk niets meer wat mij aan die statige, chique veilingzaal doet denken. Nee, wat je ziet zijn stijgers, zaagmachines, van alles wordt getimmerd, gehakt, gebeiteld. Dan komen prachtige nieuwe vloeren en nieuwe witte wanden. En we gaan helemaal totale opfrissing, vindt er plaats. Waarom? Omdat we uh, vooral het nieuwe Christus Amsterdam de wereld in willen brengen. En dat betekent dat we een nieuwe seizoen met allerlei nieuwe veilingen beginnen. En dat worden vooral schilderijveilingen. Want er gaat ook het een en ander verdwijnen? Ja, uiteindelijk houden we de expertise op alle gebieden aan. Dus je kan hier ook terecht met wijn, juwelen, decoratieve kunsten. Maar vooral met schilderijen. En de veilingen van uh, zeg maar de, de toegepaste kunsten die vinden niet meer plaats. Zullen we even naar een rustige ja. plekje gaan lopen? Want het wordt nu wel heel erg druk hier. Moeten we even heel voorzichtig over wat snoeren heen lopen. Stofzuiverzakken. Levensgevaarlijk hier. Is glad ook? Maar ik mag het wel. Hoe meer dynamiek, hoe, uh, hoe beter. En hoe meer reuring, hoe mooier. Maar dus, de, de, zeg maar, het, de juwelen en de wijn, die kun je hier nog wel brengen, maar je kunt ze hier niet meer laten veilen. Nee, Om een trouwens in een rustige... ja, nee, Dat Klopt, die export die houden gewoon, dus de expertise is ook. De mensen die uh, bij ons altijd juwelen, wijn, decoratieve kunst, die zijn er nog steeds. En die, uh, die, kunnen de, die nemen dus in voor Parijs, Londen of Hongkong bij Christies. En de schilderijen mensen zijn er zeker nog steeds. We zijn nog steeds met 30 man en we gaan allemaal schilderijveilingen doen na, na de zomer. En waarom gaat u het zo aanpakken? Nou, dat heeft te maken met de globalisering. Met het feit dat wij heel erg inzetten op private sales, e-commerce... vanuit een internationaal standpunt. Dat klinkt allemaal heel erg... Uh... Ja, heel strategisch. Dat is het ook. Ja. Het is, is het, gewoon... het geen gewone, niet, niet gewoon een bezuinigingsmaatregel? Nou, dat is niet zo. Want uh, we hebben het altijd heel goed gedaan hier. Tot en met vorig jaar. Dus 2012 was het ene beste jaar ooit. Dus het is niet echt een bezuinigingsmaatregel. Maar aan de andere kant moet je bedrijven altijd onder bol en onder move houden. En dat is de reden. Ik ben er ook niet blij mee hoor, overigens. Maar dat... Uh, we gaan gewoon... Uh... Maar het is een beslissing van het hoofdkantoor ja, en dat zit niet hier in Amsterdam. Nee, de beslissing is niet in Amsterdam genomen, nee. Nou, uw concurrent Sotheby's, ja. uh, die veilt helemaal niks meer hè? Nee, in dat doen ze al een jaar of twee niet. Die hebben nog wel een soort innamekantoor, net als wij trouwens. Maar wij veilen nog steeds daarbij, dus uh, het is wel een mooie combinatie. En voor mij is het heel belangrijk dat we nog steeds veilen. Omdat, uh, ik denk voor Nederland ook heel belangrijk is... dat er een groot internationaal veilinghuis als Christus blijft bestaan hier. Want het is toch ook echt wel wat Hollands glorie. Ik, sorry joh, mag ik hem even pakken? Hij ligt ja, hier. Pak, die, pak hamer. die hamer, ja. Dat ja. heb ik altijd al eens willen doen. Nou, dat is nog, <laughs> wat heb ik nu gekocht? Of verkocht? Ja, eh, wat nou, heb... we, we gaan dus na de zomer die schilderijveiling doen. En uh, dat, dat gaat van oude meester zeg maar, van 1400 tot en met vandaag. En drie categorieën. En waar je nu voor staat is een hele avant modernistische Jan Sluiter. Een Nederlands kunstenaar. Die veel in, in Bergen en Laren heeft gewerkt. Dit is uit 1910. En stelt voor uh, Greet, zijn vrouw later, toen model, met de fiets. En dat, en gaat, heel mooi om de, dat gaat weer geschild. onder de hamer ja, als hij weer opengaat? Ja, ja, dat is een van de schilderijen waar wij mee naar buiten gaan komen. En dat is drie tot vijfhonderdduizend euro geschat. En gaat het dan ook echt nog, zoals je dat op de televisie ziet, dat er ja. dan zo'n meneer heel hard gaat heel snel gaat praten... Ja. en dat je dan een telefoontje ergens uh, ja. van een bier krijgt? Nou, je hebt krijgt. mensen in de zaal. En dat hoop je, hoe meer, want wij brengen wel entertainment hè, met veilingen. Uh, mensen in de zaal, mensen aan de telefoon, heel veel. En het zijn meestal mensen uit het buitenland, dus zeer internationaal. En dan tegenwoordig ook mensen op internet. Want het is, u zei net al e-commerce en uh, nieuwe strategieën... maar dit ouderwetse ambacht, nou, dat, dat gaat niet verdwijnen? Nee, wel nee. En zeker niet hier bij Christus Amsterdam. We gaan door tot bittere einde. En uh, ik verheug me zeer op het nieuwe seizoen ook. En tot slot, wat moet u opbrengen? Nou, deze staat voor 300.000 getaxeerd. Maar het zal me niet verbazen als hij dan meer gaat opbrengen. Wat denk ik dat ik nu mee kan bieden. Dat weet, gaat, niet, dat weet, gaat weet, mij weet, niet weet, lukken. Niet als als arme oproepmedewerker maar... kun je ja, niet dat, lopen. dat weet ik niet veroorlogen. Nee. <laughs> Dank u wel en veel als succes. Eerst. Nou, dat valt best mee. Marielle Beers vanuit Amsterdam, hoort u. Zometeen de Australische overheid bindt de strijd aan met kwakzalvers. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1946. Het is vakantie en de zon schijnt. De ideale situatie om in je bikini op het strand te gaan liggen. Vandaag op deze dag in 1946 wordt de bikini geïntroduceerd. De populaire badkleding werd in Parijs gelanceerd door de Franse auto-ingenieur Louis Réard. In het begin waren er vooral negatieve reacties. De bikini wordt in verschillende delen van de wereld zelfs verboden. Dat vertelt modejournalist Milou van Rossem. MUZIEK de ontwerper had uh, serieus moeite om een uh, model te vinden dat het wilde show. Dus die heeft toen een beroep moeten doen op een naaktansres. Dus dat geeft wel aan dat dat in ieder geval wel een uh, revolutionair kledingstuk was. She was was de naam is natuurlijk ook een beetje merkwaardig. Hij is uh, genoemd naar een eiland waar de Amerikaanse atoomproeven kort op werden gehouden. Ik begrijp dat de ontwerper dat heeft gedaan omdat hij uh, een, uh, verwachtte dat een bikini in zou slaan als een bom. En dat is misschien ook wel gebeurd. Je kunt het ook een beetje vergelijken met, met hoe de string in de jaren negentig is opgekomen. In het begin was dat nog echt. Alleen, de string was ooit een kledingstuk alleen voor uh, stripteuses en, uh, en, en prostituees. En dat is in de jaren negentig zie je dat het door de loop van de tijd dat dat een, een, een, een totaal geaccepteerd kledingstuk wordt. En ik stel me ook voor dat dat zo met de bikini is geweest. Dat het eerst ontzettend een oelala was om... Uh, uh, uh, jonge sterretjes mee te lanceren. En misschien ook wel uh, uh, hè, voor, voor pikante foto's. En dat heeft een tijdje nodig gehad. Maar ik denk dat vanaf de jaren 50 werd de bikini echt wel, uh, wel nou ja, vaker gedragen. Uh, in Amerika werd het ook uh, gezien als volgens mij een enorm Europees een bikini. Dat was wel echt uh, la in die tijd. In de loop van de jaren 60 en 70 werd het natuurlijk steeds kleiner... tot het eigenlijk alleen nog maar een broekje was. Nou, dat dat topless dat is echt uh, totaal uit de mode geraakt. En in de jaren 80 kreeg je daar een reactie op te komen... werd het badpak opeens heel populair. Wel heel hoog opgesneden dan, dat het heel atletisch was. Maar wel echt een badpak. Nou, dat, dat is nu... Uh, dat wordt, de industrie probeert het badpak nog wel weer terug te krijgen. Maar dat lukt niet echt, omdat het toch een beetje gezien wordt als, als ouderlijk. Is er een uh, leven denkbaar zonder de spijkerboek? Is er, een, uh, is, er, is er een mode denkbaar zonder de bikini? Nee, natuurlijk niet. En het is, ik vind wat het interessante van de bikini natuurlijk is, is ja, het bedekt precies uh, wat het moet bedekken. En wat, het be wat bedekt wordt, dat zegt iets over de tijd. Een paar jaar geleden was natuurlijk de string uh, heel erg populair, ook bij de bikini. Nou, dat verdwijnt weer. Dus dat, zegt weer, hè, dat, dat, dat wordt dus niet meer als mooi gezien. Dus zo in dat hele kleine kledingstuk zie je toch alle trends en opvattingen uh, weerspiegeld worden. Dus dat maakt het ook wel heel interessant. Yes, there isn't anymore. Het verschil met een badpak is uh, nou ja, een strook van misschien 20, 30 centimeter. En toch, uh, ja, dat is ook alweer zo'n enorm verschil als je een bikini van badpak aan hebt. Dus ja, ik, vind, ik vind het eigenlijk een heel interessant uh, kledingstuk. De modejournalist Milou van Rossum hoorde u over de introductie van de bikini in 1946. Was dat alweer? months old you're a big boy now and you'll never let her go What me. Trusting soul, just put our trust in you Tell about it, Billy Joel. In Nederland is het aantal kinderen met de mazelen gestegen naar 230. De mazelen braken dit voorjaar uit in de Bible Belt. Maar ook in Australië wordt niet iedereen ingeënt. De antivaccinatiebeweging daar rukt op en de Australische overheid is het zat. Ze bindt de strijd aan met de tegenstanders van die vaccinatie. Niels Kraaier in Brisbane, Australië. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die antivaccinatiebeweging, is die daar net zo sterk als in Nederland? Nou ja, die, uh, die Australian Vaccination Network, zoals die, die club heet, die is eigenlijk al opgericht in uh, 1994. Je hoorde er heel weinig van, maar uh, ja, de afgelopen jaren zijn ze steeds luidruchtiger geworden. Ze, ze beweren glashard dat uh, vaccinaties zeggen, bijvoorbeeld de mazelen, kinkhoest. is helemaal niet nodig, zeggen ze. Um, ze beweren zelfs dat je kinderen autistisch van kunnen worden, dat ze er uh, ADHD van kunnen krijgen. Een tijdje terug gingen ze zelfs om te beweren dat uh, chemotherapie voor kankerpatiënten, dat het overbodig zou zijn en uh, dat je er ook op andere manieren van uh, af zou komen. Dus ja, toen zei de overheid van Hey, uh, stop, hier tot hier en, uh, en niet verder. Even voor de duidelijkheid, het gaat in Australië dus vooral om mensen... die uh, om andere redenen dan religieuze redenen tegen vaccinatie zijn. Het zijn mensen die dat antropossoven, neem ik aan? Of... Ja, ja er, er is een hoop wantrouwen tegen de overheid. Er is een, een, een, een hoop wantrouwen tegen uh, mannen, mannen in witte, witte pakken, zogezegd... Um, uh, ja, de mensen die, uh, een mensen die geloven liever een, een kwabzalver dan uh, dan uh, dan, uh, dan de overheid. Want hoe serieus ik, ik moeten we dat... deze antivaccinatiebeweging nemen? Ja, kijk, of je ze echt serieus moet nemen, dat, dat betwijfel ik. Maar je moet ze in elk geval niet onderschatten. Kijk, ze hebben een hoop invloed. Um, ze hebben hier kennelijk ook een, een aantal zeer kapitaalkrachtige donoren. Want ja, hun, hun publiciteitsmachine, die draait hier dus echt op, uh, op volle toer. Ja, en PR-campagnes, die, die zijn helemaal niet goedkoop. Het blijft wel onduidelijk waar waar het geld nou precies vandaan komt. Maar ja, ik denk wel dat je het uh, enigszins moet zoeken... In, uh, in de hoek van uh, religieuze uh, fanatici. Deze, deze club wordt duidelijk gedreven door ideologie... en, en niet zozeer door de wetenschap, al, al doen ze wel eens op. Ja, wat kan de Australische overheid doen om deze beweging aan te pakken? Ja, eigenlijk niet zo heel veel zo lijkt het. De, de Senaat die heeft een, een motie aangenomen... waarin, uh, waarin deze club dringend uh, wordt gevraagd om, uh, om met haar activiteiten te stoppen. Dat is dus nog geen verbod. Uh, die club heeft al laten weten zich er helemaal niets van aan te trekken. Uh, er loopt ook een rechtszaak. Uh, de rechter heeft gezegd dat ze hun naam moeten weigeren... omdat het op dit moment net is alsof ze een, een liefdadigheidsorganisatie zijn... terwijl het gewoon een, een keiharde lobbyclub is. Uh, ja, de, ze zijn een hoger beroep gegaan... en uh, de strijd is dus uh, uh, nog alles uh, behalve gestreden. Dus het keihard verbieden van deze club is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dat uh, ja, dat, dat is heel moeilijk. En ja, vaccinatie is natuurlijk ook niet verplicht in, in Australië. En het ziet er ook niet naar uit dat het uh, verplicht wordt. Want ja, dat zou op dwang gaan lijken. En, en dat wil de overheid dan ook weer niet. Want even, even nog, uh, hoeveel procent van de mensen zou dan niet uh, gevaccineerd zijn? In Nederland gaat het echt om een heel klein aantal. Maar hoe zit dat in Australië? Nee, ja, geen getallen te noemen, maar ik, ik, ik denk dat dat uh, behoorlijk kan oplopen, vooral um, uh, in, de, in de buitengebieden uh, in, de, in, de, in de stad uh, in, de, in de stad hebben we mensen dat, uh, ja, uh, die, die, die, die, die zijn wat wereld, zeg maar. Maar met name op het platteland is het wantrouwen uh, enorm groot. En ja, uh, meer dan de helft van de bevolking woont op het platteland. Ja. En die mensen zijn moeilijk te bereiken. Niels Kijer, dankjewel in Australië. Zometeen na tien uur gaan we verder met KRO Goedemorgen Nederland. En dan gaan we onder meer praten over de vraag of we alle schulden van alle Europese landen niet gewoon op één hoop moeten gaan gooien. Is dat gewoon niet veel beter om uit de crisis te komen? Tot zometeen. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En dit is bijt op dat stuk van 9%. De honderdste Tour de France. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Die man die heeft me toch een forse partij kuiten. Volg Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl... en elke toerdag vanaf 2 uur. Tour. Radio Tour de France. En wat zie ik nu voor me? Op Radio 1. nieuws van alle kanten.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 Zullen we vandaag naar het strand gaan en daarna lekker barbecueën bij de bungalow? Of genieten op een terrasje? Ruimte voor de zomer bij Landal Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Wandel rond bij de Nijmeegse Vierdaagse, Seel Amsterdam en de Nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op HollandTour.nl. Tour schrijf je met OE.